I'm She's giving, giving me excitations. I'm backing up back good vibrations. She's giving, giving me excitations. Excitation. I'm good. Vibrations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 Dus lang dan, voor spinnen, dat is een emotie? Ja. Oké, ja. Okay, yeah. okay. Maar dan kan je wel door uh, zeg maar de rust in jezelf te vinden... kan je daar dan de oplossing... is eigenlijk een oplossing. Ja, nou, dan, dan, dan, dan ik zou met jou daar in de diepte over kunnen gaan praten. Ja. Maar dan, dan, dan gaan we iets heel anders doen... dan dat we hier in de, in de uitzending gaan doen. Mm -hmm. Dan, dan, dan, dan ga, zou ik misschien jou kunnen gaan helpen in hoe je...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 Song. Then you gotta pray that it doesn't look away Or oh, you'll never, never, never come back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 Summer. Then you gotta pray that it doesn't look away Or you'll never, never, never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 Ik weet of jullie wel occulte dingen lezen... maar de, de, de, de verhalen over Lemuria en Atlantis... Hè, dat zijn de grote hmm. tijdperken geweest. beschavingen die voor ons zaten. De ja. beschavingen voor ons geweest. Nou, we lezen erover...